Koloen met het NOS-journaal. Commandant der strijdkrachten Eichelsheim zegt dat moet worden voorkomen... dat er een scheuring ontstaat in de NAVO door spanningen tussen de VS en Europa. Rusland en ook andere landen zouden kunnen denken dat de NAVO zwakker wordt. En dat is het slechts denkbare scenario, zei de Nederlands hoogste militair in Nieuwsuur. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen opgelegd... voor goederen uit acht NAVO-landen die militairen naar Groenland sturen... EU-commissievoorzitter von der Leyen stelt dat de aangekondigde heffingen... de banden tussen de EU en de VS ondermijnen. Op de vuilstortplaats van Bonaire is opnieuw brand uitgebroken. Zwarte rook trekt over de woonwijkers en bewoners worden opgevangen in de buurt. Omwonenden maken zich al jaren zorgen om dat vuilstort. Er komen schadelijke en giftige stoffen vrij en er breken geregeld branden uit. Het is nu de tweede brand in een week tijd... Bonaire en Nederland hebben afgesproken dat de vuilstortplaats eind 2028 definitief dicht gaat. Maar bewoners willen dat dit sneller gebeurt. Afgelopen dag is een beluga gespot in de Nederlandse Noordzee. Het is voor het eerst in 60 jaar dat de witte dolfijn zich laat zien voor de Nederlandse kust. Stichting SOS Dolfijn noemt het zeer zeldzaam. Normaal komt een beluga voor in het Noordpoolgebied. Het dier is in goede gezondheid. Jordi Kruijf wordt definitief de nieuwe technisch directeur van Ajax. De 51-jarige zoon van Johan Kruijf heeft een contract getekend tot en met juni 2028. Het gaat volgende Hij gaat volgende maand aan de slag als opvolger van Alex Kroes... die zijn functie beschikbaar stelde na het ontslag van trainer John Heitinga. De in Amsterdam geboren Kruif voetbalde in zijn jeugd bij Ajax... en verhuisde in 1988 met zijn vader naar Barcelona... waar hij in de jeugd van FC Barcelona ging spelen. Het weer vannacht droog met opklaringen. Lokaal koelt het af tot zo'n 2 graden onder nul. Komende dag veel zon, in het noorden ook kans op bewolking... en wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Love me, I said I love you too Even in the craziest times When we thought we made love I held you close to This through, no matter what you say, what you say or what you I do, you the know. time has come for us. Do yeah. you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 Voelt in de een steek. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke ven. Die muziek, muziek, muziek, leuke banden. Ja, echt een leuke fan. Z I'm Give a whisper turned into a scream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 the twist of separation you excel Sing it. you. You'll be right and understood. What See, time